De man die met een drone beelden maakte van de Domtoren in Utrecht... heeft een boete gekregen van 350 euro. Dat is veel lager dan verwacht. Er werden bedragen genoemd van duizenden euro's. De beelden die Jelte Keur maakte van de Domtoren in de mist... verschenen in november op YouTube en waren een groot succes. Keur wist dat hij eigenlijk om toestemming had moeten vragen... maar hij was bang dat de mist dan al zou zijn opgetrokken... en stuurde zijn drone de lucht in. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar 0 tot min 3 graden. Morgen overdag wisselen bewolking en zonnige periode elkaar af. Het wordt 2 tot 3 graden, maar het voelt aan als min 4. Vrijdag is het vrijwel windstil met geregeld zon. En zaterdag gaat het vanuit het westen regenen. Dit was het end. Zeef. Dankjewel. Verkeersupdate.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 We hebben geweldige acties. Nu het hele jaar gratis glazen. Komt u bij ons kijken? Slingeroptiek kunt u vinden in de grote krocht in Zandvoort. Hi. hi! Zin in Zandvoort. Altijd. Is zin in ZFF. Welkom terug. 2 Van Beach Masters met zometeen Snow Patrol Chasing Cars. We hebben de decades request terug naar de jaren 80. En we gaan eens even kijken hoe het zit met Maurice de Jonge Hond. Hoe duur zijn die visa's die gegeven worden hier in Zandvoort? Wij zijn heel benieuwd. Check de hele stelling op facebook.com slash cfmbeatsmasters. Dit is maar en Would you lie with me just, forget the world. just forget the world. Snow Patrol Chasing Cars. Hier bij CFM, de allerlaatste Beachmasters. En daarvoor nog maar samen met Kian. You're on. Goed, um, we gaan als het aan Stijn ligt voor de laatste keer terug naar een bepaald jaargetij... Uh, en uh, dat is dan, heel classic, de jaren tachtig vandaag. En de vraag is, welke van deze drie jaren tachtig classics wil je horen? De eerste keuze is Aerosmith, Love is an elevator. Love around, month, Love elevator. Of heb je zoiets van, nee man, ik ben meer van Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Of zeg je, nee man, het uh, gaat mij niet om het geld. Dus doe maar Prince en Money Don't Matter Two Money Don't Matter Tonight, van Prince and the Revolution. Wat dacht je van Dancing in the Dark, Bruce Springsteen... of Aerosmith, Love in an Elevator? Welke van deze jaren 80 classics wil je graag horen? Melekan kan uit Wat vind jij? Ja, ik ken ze alle drie niet. Ja, maar je hebt toch net fragmentjes gehoord? Oh ja, ik zat niet te luisteren, Sorry. Nee, uh, de tweede. De tweede, ja. Dancing in the Dark van ja, Bruce Springsteen. Precies. Can't start a fire, can't start a fire without a spark. Nee, dat zeg je ook mooi. Let, this comes from higher. Even if we're just dancing nee, in the dark. Het wordt niet ongemakkelijk, Stefan. Ja, je vriendin luistert, dus ik maak het graag ongemakkelijk. Kerel. Ook voor je vriendin, 10,000 Nights <laughs> of Thunder. I was not looking for a two Iemand gezegd, you're so oe so a. Ah. Dat mag ik nooit, dat mag ik niet hopen, toch? Uh... Zij is zo in de discotheek. hey schatje, you're so oe <laughs> so a. Ah. ah ja, misschien je wel. Overbeat beat 10.000 Nights of Thunder. Hier bij ZFM. We gaan eens even kijken hoe het staat, beste mensen. Met jullie uitgeefskills. In Maurice de Jonge, hond. Maurice de Jonge. Hond. Hond. Hond. Hond. hond. hond. Maurice de Jonge. Hond. Hond, hond, hond, hond. is de jongen. Skibbidi, skibbidi, skibbidi. Hond, hond. vraag van deze week was, mijn feestjes zijn altijd te duur. We gaan eens even kijken hoe dat hem met de uitslag zit. Terechtgekomen. Op de vierde plek, G, ik geef mijn feestjes altijd op de fullness met mijn BFF Oscar. Terechtgekomen op de derde plek, mijn feestjes zijn goedkoop en little proof. Een drankverstijn is niet wat ik hoef. Terechtgekomen op de tweede plek. Ik geef best wel iets uit, maar mensen gaan met mij niet helemaal thuis en... Ik er gekomen op de eerste plek, de apotheose. Bij de top 40 is al pas om 17.50 uur. 50, en dan hoor je de nummer 1, degene die het meest verkocht heeft. Maar je het andere, om is die jonge Ja, mijn portemonnee raakt altijd helemaal leeg. Mijn feestjes zijn nog duurder dan een gemiddelde hoer in een steek. Ja, toch maar weer goed dat die jongeren dan allemaal weer luisteren. Dat blijkt er maar weer. Hè? Ja, ja, ja. Helemaal naar de kleur. Ja, daar luisteren nu waarschijnlijk ook een paar mensen uit Emmen. En dan gaan we naar luisteren. Hij wou nog wat zeggen? Ja, ja, dit, is, dit is dus dat stukje inspelen wat we nog een beetje moeten ja, leren. Ja, dat, dat is gewoon gemiddelde opbouwt. Ja, dat komt vast. Maar het. we hebben onze sessies, dus dat komt goed. Wat voor sessies hebben wij? Nu? Ja, nou ja, dat is denk ik niet voor het normale publiek uh, bestemd. Ah, oké. Okay. Goed. <lacht> Zo we gewoon terugspoelen? <lacht> gewoon weer die grap maken. Maar dan heeft er ook een paar mensen uit Emmer, dus waarschijnlijk. Dit is, dat... is mijn heartbeat, song en kijkt heel boos naar me. Nee, maar ik, bedoel, ik ben gewoon een, een trotse Emma, dus daar moet je gewoon niet mee spotten. Kom aan Emma, je komt aan mij. <coughs> The money you got more fresh like galangal. J'ou pas déjà comme ça, je ne en paie, en paie, en paie. J'ou pas déjà comme ça, je ne en paie, en chocolat, Le pain, La chocolat. Uh -huh. Yeah. Uh, Le chocolat, ladies and gentlemen. the chocolat. Uh -huh. Miss Vanilla Queen. Pain, pain, pain, pain, la chocolate Alexandra. Yeah. Vanilla gonna Connect R hier bij CFM. Van de Red Chocolint. Ja, je komt wel los. Vind ik wel leuk om te zien. En ja, voor de nieuwste Kelly Clarkson Heartbeat Zone. Nou Stijn. Ik ja. bedank jou van harte voor de ja, afgelopen anderhalf uur al een beetje. Nou, ik kan vertellen. Heb je zin in meer en dan wel goed voorbereid? Dan kan je luisteren vanaf 4 februari 2015. Hier elke woensdagavond tussen 6 en 8 bij CFM. CFM Stijn, of uh, Stefan Stijn. Ik moet nog even, ik wou CFM beat, was. was ook Ja, dat moet je even afleren, jongen. Ja, dat wordt even afleren ook echt. Goed zo. Ik merk ook soms, ik uh, maak ook nog radio op een internetstation. En ik haal die naam ook wel eens door elkaar. Oh, dat is lullig. Ja, dat is heel lullig. Dat is niet professioneel, hè? Dus um, Stef en Stijn, de een is groot, de ander ja, klein. Ja, maar dat heb jij bedacht en daar ben ik nog steeds niet meer in. Ik vind het een leuke stelling. Nee, ik vind het echt heel slecht. Lijkt ook alvast op een Facebookpagina. Als je nu CFM Beachmasters lijkt, dan lijkt je binnen nu en een half uur... heb je ook, zeg maar, die nieuwe pagina gelijk. Van, Van Stef en Stijn dus. Van Stef en Stijn. Ja, ja, ja. De een is groot. Nee. Een ander klein? Nee. Ik dacht, ik maakt hem af. Nee, nee, ik ga dat niet beetje doen. Een beetje avondploegstijl. Uh, ja, maar de, kijk, dat is goed. En dit is gewoon slecht. Weet je? Goed. Um, Stijn, ik dank je van harte. En yes. uh, tot over twee weken Tot dan. over twee weken, ja man. Want uh, dan gaan we het echt doen. En dan uh, gaan we nu het laatste half uurtje van Beachmasters maken. Met tijd voor de Aethys Classic. Met 60% van de stemmen. Spannend. Het is jouw classic, Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. <laughs> Hey, baby. bij ZFM. Zometeen de titelsong van Fifty Shades of Grey. Je weet wel, die film Porno voor vrouwen, die fantastisch liedjes dat Ellie Gouding heeft hem gemaakt. Love Me Like You Do, hoor je zometeen. Net als Quintino. We're gonna rock. Eerst je weer update van Meteo Consult. Vanavond en vannacht wolkenvelden, maar droog en soms ook opklaringen. Het gaat op steeds meer plaatsen licht vriezen. Morgen is het vrij koud met wolkenvelden. En soms wat zon. In de ochtend ligt de vorst en smiddagsmiddag-temperaturen rond de 1 à 2 graden. Vrijdag is er af en toe zonneschijn, later meer bewolking. Na lichte vorst in de ochtend wordt het smiddags tot ongeveer 1 graad. En dan gaan we eens even kijken naar de situatie op de weg de VID. Er is maar één melding op de A73 Nijmegen-Maasbracht... Tussen Linnen en Maasbracht, dus bij hectometerpaal 10.2, is een ongeval gebeurd. Nog onbekendere extra reistijd, maar kijk daar dus uit. Dan de Fitzers. We gaan eens even kijken. De A1 Amsterdam Amersfoort bij afrit Naar de vesting daarbij 18.8. De A2 Den Bosch Utrecht bij afrit Vianen, daarbij hectometerpaal 72.7. De A13 Rotterdam Den Haag, tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft, daarbij 15.3. De A15 Maasvlakte Ridderkerk tussen knooppunt Benelux en Rotterdam, daarbij 55.9. De A15 Tiel Goricum, tussen Leerdam en Arkel, bij 103.5. En de laatste gemeld op de A28 Harderwijk Zwolle, bij afrit Elspeed. Bij voet van het gas bij 63.0. Heb je er eentje gezien die ik niet heb gemeld? Help dan je medeweggebruikers? En meld hem via fritsers.nl of je als je zo'n smartphone hebt. Dan zet je er een emmetje voor, m.fritsers.nl. Let's Stefan Met de hits van Beachmaster. Scott Stevenson. What's body gotta do? What? Mark Ronson and Bruno Mars. Don't believe me, just watch. Oh, sure. Yeah.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 Titelsong van Fifty Shades of Grey. Love me like you do. Hier bij ZFM. En daarvoor ook nog Quintino. We gonna rock. Nou, Welke plaat van jou gaan we zo meteen rocken? Um, het is namelijk de allerlaatste ZFM Beachmasters. Over uh, volgende week dan zijn we er even niet. In die week erop dan beginnen Stijn en ik samen met de Steffen en Stijn. Dus het wordt ook echt de allerlaatste plaat die we in dit programma gaan draaien was een hele bijzondere. En het leek me dan wel leuk om dan ook deze week er even een thema aan uh, vast te knopen. Dus een beetje met het idee van een plaat die jij de afgelopen 2,5 jaar in CFM Beachmasters hebt ontdekt. Dus een track die je voor het eerst bij ons hebt gehoord. Die um, je ja, herinneringen geeft aan dit programma. Alles in die trant. Dat zou ik leuk vinden met jouw herinnering erbij. Mag je mailen naar collard.hotmail.com. Dan ga ik hem misschien wel zo meteen voor je draaien. Jean, komt er ook nog aan. Magic. Net als Magic met Root. Zo, dat was ingewikkeld. Eerst Gabrielle voor je onder achternaam Ouderficht die achternaam is zeg maar Oude near Out of Reach in de laatste editie van ZFM Beachmasters. Wat is de allerlaatste plaat die jij in dit programma wil horen? Daar ben ik benieuwd naar. Mailen kan callout at hotmail.com of twitteren naar ZFM Beachmasters. Nou, Als je onze Facebookpagina lijkt facebook.com/ZFM Beachmasters ga je meteen over zo meteen aan het eind van de avond naar Stefan Steijn. Hop het tegen je. Twee dingen leuk gevonden met één knop. Geef het weten facebook.com/ZFM Beachmasters. Het is OG.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 Stay together I got today morning, jumped out of bed, and put on my best suit. Got in my car. It are no longer on me It's critical to me You stop messing with me It kills my heart to know You don't think this love would grow bij ZFM Sleepless hoorde je. En daarvoor ook nog um, die andere trackjes... Magic Root en OG Magic. was uh, lekker uh, dubbel op magisch. Deze laatste uitzending van ZFM Beachmasters. Ja, het is heel raar. Tweeënhalf jaar dan uh, maak je een programma... en dan is het nu tijd om uh, de stekker daar helemaal uit te trekken. Um, en dat gaan we nu ook bij deze doen. Natuurlijk begonnen hier op het Gasthuisplein. Toen nog uh, in het hartje centrum van Zandvoort. Um, en uh, inmiddels toch alweer ja meer dan een jaar geleden... verhuisd naar de Tolweg... Um, samen met CFM. Ja, we, hebben, we zijn begonnen met allemaal rare items. Ik weet nog dat we in het begin hadden we ook een mixtape. Die zat dan ergens in deel 2. En die duurde dan 7 minuten. En dat was dan altijd kut. En niemand die dat eigenlijk leuk vond. Uh, we hebben de club downstairs natuurlijk gehad. Een van de items waar ik nog steeds heel erg trots op ben. Uh, leuke mensen aan de telefoon gehad. Uh, nou, je kan zo gek niet bedenken of de afgelopen 2,5 jaar is het gebeurd in CFM Beachmasters. Maar het is tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan. En dat gaan we ook doen. Over twee weken hier bij ZFM. Elke woensdagavond tussen 6 en 8. Stef en Stijn. Uh, like Facebookpagina facebook.com nu nog slash CFM Beachmasters. Maar dat gaat heel snel veranderd worden. En uh, we hebben super toffe ideeën. Uh, je hebt Stijn vandaag al heel even mee kunnen maken. We hebben vanmiddag hebben we geluncht. En uh, daar hebben we een heleboel gave ideeën bedacht. En die gaan we ook ten uitvoer brengen. En dat gaan we doen over twee weken op 4 februari hier bij CFM. Word je geen beachmasters meer, maar ik ben er gelukkig nog. Samen met Stijn nu, met z'n tweeën. Dat is altijd net iets beter. Um, Stef en Stijn. Um, en ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat lopen. Ik moet alleen even een momentje vinden waarop ik er uh, nu autistisch kan doen. In plaats van uh, die woensdagavond in mijn Het Gaat helemaal goed komen. Dank jullie wel voor het luisteren de afgelopen twee jaar. Tweeënhalf jaar en blijf dat ook vooral doen. Want we gaan nog lekker lang door met Stef en Stijn. Het was CFM Beachmasters van 21 januari 2015. Waarin we dit programma gaan afsluiten. En over twee weken iets geheel nieuws gaan doen. Ik dank jullie wel allemaal voor het luisteren. En um, ook voor het aanvragen de afgelopen jaren lang. Um, we hebben één plaat waarmee we gaan afsluiten dit programma. En die is er door Jim ingestuurd, een van de luisteraars van het eerste uur. Dus dan is het wel leuk om hem de eer te geven. Hij zei: Steve, ik wil deze graag horen omdat dat een van de eerste platen is die ik hoorde bij, uh, bij Beachmas. Ja, is het wel zo? Een van de eerste uitzendingen zat hij erin en we gaan hem voor je draaien. De script en break-even. Volgende week even niet. Over twee weken in eerste Stef en Zijn. Graag tot dan. Things happen for a reason But no wild words gon' stop the bleeding Cause she's woke up While I'm still grieving And when a heart breaks No, don't break it don't believe in Cause I got time while she got freedom Cause when her heart breaks, no it don't break